10 uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. In New York moeten voor morgenmiddag 375.000 mensen hun huis verlaten. Dat heeft burgemeester Bloomberg bepaald vanwege de komst van orkaan Sandy. Honderdduizenden mensen zijn al weggetrokken uit angst voor de orkaan. Verwacht wordt dat Sandy morgen het vasteland bereikt. Meteorologen spreken van mogelijk de zwaarste storm in jaren. Evacuees worden, als ze dat willen, opgevangen in centra... die speciaal daarvoor op hoger gelegen gebied zijn klaargemaakt.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 Betrouwbare bronnen in Den Haag weten al namen van beoogde ministers en staatssecretarissen. En ook melden ze dat Halbe Zijlstra de nieuwe fractievoorzitter wordt van de VVD in de Tweede Kamer. Hij is nu nog staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zijlstra is daarmee de opvolger van Stef Blok, die wordt minister voor Wonen en Rijksdienst. Dit weekend zijn in Europa, voor zover bekend, vier mensen overleden door sneeuw en kou. En ook worden twee mensen vermist. In Polen vroeren drie mannen van rond de vijftig dood. Twee van hen waren dronken en de derde was een zwerver. In Frankrijk stierf een 59-jarige dakloze man... en ook worden daar de twee mensen vermist. Een windsurfer en een twaalfjarige Britse jongen. In Zuid-Frankrijk zitten ongeveer 30.000 huishoudens... zonder elektriciteit door omgevallen stroompaden. En in Zwitserland is 10 centimeter sneeuw gevallen. Er waren veel autoongelukken, ongelukken dat maar weinig mensen op de sneeuw waren voorbereid. Ook het treinverkeer in Zwitserland raakte ontregeld. Dan het weer. Vanuit het westen raakt het bewolkt... en vannacht kan er een bui vallen. Ook morgen bewolkt en regenachtig. Het wordt zo'n 9 graden. Tot zover het NOS-journaal. Dan de AWB verkeersinformatie Eén melding, de A7 Groningen richting Heerenveen. Die is tussen Beetser Zwaag en Tijnje Dicht door een ongeluk... volgt de omleidingsbordjes U53. En dat was de verkeersinformatie. Winter in Oostenrijk. Het moment om samen te zijn met familie of vrienden. Om rust te vinden...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 De dierenspeciaalzaak. De mensen die van dieren houden. B.A.V.A.R. Langs de lijn. Met Jeroen Stomphorst. Een heel goede avond, een zondagse langs de lijn over voetbal, voetbal, voetbal, tennis en een jarige. Maar het was vooral de dag van de klassieker natuurlijk. Voordat aan dat spektakelstuk begonnen kon worden, nam het fijne publiek afscheid van John Guidetti. Een fenomeen in Rotterdam. Met 19 jaar heb ik nog nooit zo'n persoonlijkheid uh, gezien. En, uh, hij paste fantastisch bij ons en uh, het is leuk dat hij, uh, dat hij weer terug is hier. Zometeen een reportage en natuurlijk ook aandacht voor de andere wedstrijden in de divisie. Vitesse bijvoorbeeld, dat leed de eerste nederlaag van het seizoen. AZ was te sterk voor de ploeg van Fred Rutte. Ik was wel heel erg verbaasd, uh, zeker na, na de laatste weken, dat wij... Ja, dat er twijfel in het team uh, ontstond. Ik bespreek de Eredivisie zometeen uitgebreid met commentator Jan Roels. Een bekende oud-schaatskampioen viert vandaag zijn 70ste verjaardag. En nu zijn we dan wel een zeer belangrijke fase van deze wereldkampioenschappen genaderd. Aan de start in de tweede rit nu. Kees Verkerk. Inderdaad, Kees Verkerk. Zometeen gaan we mee even bellen daar in het verre Noorwegen. Verder aandacht voor tennis, de masters bij de vrouwen... en Engels voetbal tot 11 uur in Langs Lijn. Ja, het was dus dag dus van de klassieker Feyenoord-Ajax. De wedstrijd in de Kuip eindigde onbeslist. Het werd 2-2. Een impressie van een belevenisvolle klassieker. Boetius. onthoud die naam Jean-Paul Boetius. Babel is op snelheid, op de held van Feyenoord. Nog altijd, komt van links naar binnen, geeft een aardige steekbal. Op Eriksen. Eriksen, Eriksen, Eriksen met het schot. En de goal, de goal voor Ajax, na 11 minuten. Pellen kan er wel of niet bij, nee, want er zit een mooi stand ertussen. Oeh. Die gaat er vrij hard in, met een vooruitgestoken been. En uh, daar is ook boosheid over nu bij Feyenoord. West-Divouk, Ranschafs geprobeerd, West legt terug. Oh, Lexi was mis. en Boëtje is, ja, yeah. goal. Dit is een jongensboek, dit is een jongensboek. Ik gooi, mijn naam is nog niet echt veel besproken geweest. Dus wat dat betreft, ja, nu zullen jullie hopelijk wel mijn naam onthouden. Er wordt iets uit het publiek gegooid en dat komt bovenop het hoofd van Daryl Janma terecht. Dat was ongetwijfeld niet voor Jama bedoeld, stel ik mij zo voor. Dat was bedoeld voor uh, Babel. Voorzitter, die moet al komen van de Eriksen in te koppen. er wordt verlegd hij gaat erin door de Jong. Het is 1-2. En daar komt zelfs een kaart aan voor Christian Palser. Is dat daadwerkelijk de dader? Die vrije trappen mooi, is al Sander. genomen al. Oh, mooi, Sander. Ja, dan is het uh, twee keer geel en dus rood. Nou, de tweede is, is vast. Kan niet, voor Ik kan niet geel geven hoor, maar net voor de rust. ...ontvrisselt volgens mij Siem de Jong de bal met Eriksen 2 tegen 1... ...en houdt uh, Leerdam hem heel licht vast... ...maar het is, dat is een 100% kans... ...want ze komen 2 tegen 1 te spelen in het centrum... ...en dan geeft hij helemaal niks. Ja, dan, vind ik, dan moet je daar ook aan denken... ...dan moet je daar ook geen geld voor geven. Graciano Pelle, waarvan toch werd gezegd dat hij niet zo heel goed kon voetballen. En hij, de opvolger van Guidetti, die hier toekijkt vanaf de tribune, ziet dat Graciano Pelle misschien wel de mooiste en belangrijkste goal in zijn voetballoopbaan maakt. De man die u hoort schreven staat achter ons ergens in een box. Werkelijk de longen uit zijn lijn geschreven. Gian Detti said goodbye. Can you make them forget them here? <laughs> I don't know what the, this guy did. I don't know maybe hij al een god already, but I'm really happy for him that uh, he did a great uh season. But I don't know what the supporter expects. I just know that I have to play good for myself, for everybody. And then uh wat will see what's happen. Maar Feyenoord gaat door met Del Janmaat aan de rechterkant. Ruben Schaken gevonden. Schaken met een voorzet. Daar komt pellen! Oh Vermeer! Fantastische redding van Kenneth Vermeer. En er wordt over Vermeer het een en ander gezegd. Maar de reflexen van deze doelbal zijn werkelijk fenomenaal. Ik vind ongelooflijk uh, boos. Ondanks dat je met 10 man dat je de mogelijkheid om uh, nog 3-1 te maken. als dus je zorgvuldig met die ruimte omging. En daarnaast vind ik ja, je haalt zien dat in de 16 Dan mag, uh, mag je niet draaien. En dan moet hij gewoon geblokt worden. Zo'n en... Ik zeg niet... Uh die voetballer de beste ploeg was. Want dat, dat was bij Fases, was Ajax dat. Maar wij hebben beter uitgespeelde kansen gehad. We hebben meer kansen gecreëerd en, en meer dreiging gehad. Uh, zij hebben waarschijnlijk meer balbezit gehad. Maar daar gaat het in het voetbal niet om. Ja, prachtige montage door Walter Tempelman gemaakt. Mag wel eens een keer gezegd worden. We gaan praten eerst over Feyenoord-Ajax uh, met Jan Roels. Jan, uh, welkom. 2-2, uh, ja... Was er eigenlijk een verdiende winnaar aan te wijzen? Of was dit de juiste uitslag? Nou, ik hoorde net Frank de Boer. Die was natuurlijk weer zaggerijnig. Want het werd dan toch weer een gelijkspel. Maar ik denk dat, uh, dat, uh, dat uh, Feyenoord, als je gaat kijken naar de kansen. En daar gaat het uiteindelijk toch om. Uh, ook al was uh, Ajax dus voetballend. bepaalde fases in de wedstrijd inderdaad beter. Maar als je gaat kijken naar de kansen. dan had Feyenoord gewoon uh, uh, verdiend uh, om te winnen. Maar ja, uh, uh, 2-2. Daar kon uiteindelijk toch ook wel iedereen mee leven. Ja. ja, de meeste kansen waren we wellicht voor Feyenoord. De meeste bal bezit Ajax. Ja, zo kun, je het, zo kun je het wel omschrijven. Maar, ja, die, maar als je gaat kijken naar ja, Pellen. Geweldig die reflex van Vermeer. Dan komt de Ajax natuurlijk heel goed weg. Anders hadden ze nog verloren. Uh, maar inderdaad een geweldige reflex. Die redt daar gewoon Ajax. En, en Pellen die daar in, in de extra tijd gewoon nog vrij staat. Hoe kan dat? Kun je dat dan afvragen? Daar is Frank de Boerde naar de wedstrijd natuurlijk ook altijd Zagarijn over. Dus dat is ook wel leuk om te horen. Maar dat zijn weer de bekende ja, Ajax-foutjes. En dat is toch ook wel weer een ja, beetje het verhaal. Kom je vaker tegen. Maar ja, het is verhaal van, van, van deze wedstrijd. Ze komen voor met, met, met, met 2-1. Uh, en dan zijn ze toch niet in staat om het uit te spelen. Komt natuurlijk ook door die, door die gele kaarten-situatie van, van Mooi Zander. Waarbij uh, de eerste, uh, ja, vind, ik, vind ik wel terecht. Uh, daar was ook eigenlijk wel wat discussie over. De tweede. Ik heb ooit geleerd van Pieter Fink. Dat was tijdens het EK uh, 2008. Ben ik na een wedstrijd nog naar het hotel geweest... waar Fink had een wedstrijd gevloot. Ik weet niet meer precies welke nu uit mijn hoofd. En die zei me... Ja, een tweede gele kaart moet echt een hele dikke tweede, uh, gele kaart zijn... omdat het dan rood is. Daar mag geen twijfel over bestaan. Nee, nou, eigenlijk niet. En het was bij, bij Moisande natuurlijk absoluut wel. En je vraagt je soms af van... Ja, wat, wat, wat kan een verdediger nog? Het is een licht handje. Uh, ja. Dus ik vond dat zeer zwaar bestraft... Uh, en dat, dat doet ze wel een stempel op de wedstrijd? Ja, natuurlijk. In, in mentaal opzicht. Kijk, Heracles hebben we ook gezien. Ajax vorige week. Uh, dat, dat, dat zie je bij de jongens. Het is het zoveelste gelijkspel. Hè. Dat is een beetje het gelijkspellensyndroom. Ja, ofzo, ja. Dus het is het gelijkspellensyndroom van Ajax. En dan voel je gewoon dat dat in... in, in men... Kijk, voetballen kunnen ze dat altijd wel oplossen. Wel fijn dat ze een overwicht kregen. Een slotoffensief. Um, maar in mentaal opzicht uh, is Ajax dan kwetsbaar. Komen ze met die man... 2-1 voor, uh, ja, en, en dan gaat het toch fout. En uiteindelijk hadden ze ook nog kunnen verliezen. Ja, dus ja, al met al dan. Al met kan al 2-2 wel begrijpen. Uh, ja. Uh, ja, en de man over wie iedereen praat, zeker in uh, Rotterdam, is natuurlijk Jean-Paul Boetius. Ja. Geweldig, ik ken hem nog niet, jij wel? <laughs> nee, ik ook niet. <laughs> ik, uh, ik zag hem opeens verschijnen. En uh, ja, leuk. Dat is, dat is een leuk verhaal. Dat maakt die wedstrijd natuurlijk ook hartstikke leuk. En dat hij dan scoort, dat was eigenlijk altijd traditioneel zo bij de, bij de ajax Maar dat is de laatste jaren ook alweer de klat in gekomen natuurlijk. Ja. Maar dat hij dan scoort in zijn debuut bij, uh, in de Kuip tegen Ajax, is een mooi verhaal. Het, het is, is een... ook wel een lef van Koeman om zo'n jongen op te stellen uh, voor het eerst ja. in die wedstrijd. Maar dat is het leuke ook op dit moment van de financiële situaties bij de klus. Bij Ajax zie je natuurlijk ook legio-jeugdspelers, die spelen een potje mee. Een aantal zie je weer wegzakken. De jeugdopleiding van Feyenoord krijgt volop kans. Kijk, dat klopt natuurlijk al een tijdje mee, maar tien jaar geleden... dan werd er gewoon een of ander Roemeen aangekocht voor die linksbuitenplekken... als daar ja. wat ble ble ble blessures waren. En werd even gescout. En dat kon toen allemaal, ook, ook bij Feyenoord, wel in mindere mate. Maar dat was toen heel normaal, zeker bij de, bij de andere topclubs ook. Om daar gewoon een, een, een buitenlandse, nou niet topspeler. Maar... En er werd helemaal niet zo goed gekeken. Een jongetje van 18 jaar, uh, ja, die was bij de jeugdopleiding bezig. Daar, daar werd niet naar gekeken. Maar nu, en dat is het leuke aan, aan Koeman. En ook Frank de Boer doet dat natuurlijk. Uh, dat hij zo'n jongen dan uh, gewoon... Uh, en die heeft, dat doet hij ook niet zomaar eventjes, hoor. Nee. Die heeft hem echt goed bekeken. Die weten hoe hij mentaal... nou, we hebben hem na afloop ook gehoord. Goed verhaal, leuk jong, goed jong. Uh, en die stelt hij dan op. Ja, en die maakt dan die goal. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dat ja. is, gewoon, uh, is gewoon fantastisch. Jean-Paul Boetjes, zo heet hij. Hij maakt dus een schitterende debuut bij Feyenoord. Tot vandaag was hij alleen nog maar bekend... bij de echte fanaten, de echte kennis. Boetjes stelt zich dus even zelf voor. Nou ja, ik ben een uh, rechtsmenig aanvaller... Achterjaar, zoals jullie net al weten. En ja, ik kan vanaf rechts, vanaf links spelen. Ook op midden kan ik uit de voeten. Ik heb snelheid in de vele acties aanwezig, wat dat betreft. Ja, ik heb wel de kwaliteiten van goede werk uh, eigenlijk. Ja, je kan maar beter veel zelfkennis hebben. Hoofd jeugdopleidingen van Feyenoord, Stanley Bart, aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Hoe uh, vind je dat hij zichzelf omschrijft? Dat doet hij goed. Ja? Dat doet hij goed. Uh, goed we hebben het wel vaak over wat hij, wat hij wel en wat hij niet kan. Maar hij kan, hij kan een hoop dingen. En, ja. Uh, ja, dat is uh, al gebleken. En aan zelfvertrouwen geen gebrek? Nee, nee, nee. Ja, het is gewoon een, uh, pr een prettige grozer. Ja. <laughs> die, uh, die, die gewoon uh, lekker, uh, lekker voetbalt. Nou, dat was ook uh, vandaag te zien. Ja. En, en, en dus had je het wel verwacht dat hij het zo goed zou doen? Ja, nou goed, ik, uh, ik, we weten wat, wat hij kan. Uh, ik had niet verwacht, of ik niet verwacht dat het zo snel zou gaan. Want uh, hij komt ook terug van, van, van, ja, van een zware blessure. Mm -hmm. En ik had zelf ingeschat dat hij pas na de winterstop uh, zeg maar, zou, zou aangaan sluiten, Maar dit is wel heel erg snel gegaan ja. en alleen maar, alleen maar prettig. Ja, overlegt Ronald Koeman dat dan met jou of, om hem erbij te nemen? Of, of is dat een beslissing zuiver van Koeman en zijn staf van het de, van de eerste helftal? Nee, nee, nee, nee, we hebben regelmatig contact en regelmatig overleg. En dan worden dit soort dingen besproken. Dus uh, het is voor ons geen verrassing. Nee, en dan zeg jij van Ronald... Er komt er eentje aan. Je moet toch eens wat vaker komen kijken misschien. Want dit is er eentje voor het eerste helftal. Ja, dat is, uh, we, we weten wat we hebben. Ja. En, ja, en Jean-Paul van Gastel, die, die vorig jaar bij ons heeft gezeten. Of, ja, die, die, die zegt nu ook van... Ja, of, ja, dat, dat is ook een speler die, uh, die hem kent. Ja. Dus dat is allemaal wat makkelijker uh, wel... om over een speler te praten. Dat is dus wel een ideale combinatie. Hè, dat Van Gastel eerst bij jullie heeft gezeten en nu bij het eerste helftal zit. Hij kent al die jongens. Dat is een hele mooie combinatie. Ja. Wat kunnen we nog verwachten van uh, Boetjes? Ja, nou goed, wat hij zegt. Hij is op verschillende plaatsen inzetbaar. Uh, zoals rechtsbuiten, linksbuiten. Hij heeft dat in de spits gespeeld. Ja goed, hij, zijn, recht, zijn rechterbeen is wel sterker dan zijn linkerbeen. Maar uh, hij zal het niet na nalaten om ook als hij zijn linkerbeen moet gebruiken dat, ja. dat ook te doen. En uh, dat heb je vandaag ook gezien. Ja, dat is alleen maar een goede zaak. Uh, hij, hij speelt onbevangen. Dat moet hij zo blijven houden. Ja, alleen, het is, ja, het is een debuut en dat is achter goed gegaan. En dat moet je gewoon vasthouden en doorzetten. Ja, hij was niet de enige speler uit de eigen opleiding in het veld. Heb je enig idee hoeveel er, het er eigenlijk waren vandaag? Uh, ik werd er wel op geattendeerd, maar ik had er op dit moment uh, al ik, ik ze niet geteld. Nee, nou ja, wij hebben... er waren wel een hoop. Ja, ja wij hebben, we zitten ja. te tellen zeven of acht. Als je meet meerekent, mee zijn het er acht. Ja. Maar dat is eigenlijk ja, ongelooflijk, nee, dus... hè? Wat een compliment voor de, voor de jeugdopleiding van Feyenoord. Ja, nee, dat is, uh, daar doen we het voor. Uh, daar werken we hard voor. En uh, dat is alleen maar hartstikke leuk als wij dan zondag uh, naar de wedstrijd kijken, om de mm -hmm. twee weken. Dat er uh, een hoop van onze jongens daar in het veld staan. Ja, en dat is, dat is een, een hele goede zaak voor de club. Uh, eerst voor de jongens natuurlijk. En dan ook uh, ja, ja, voor de trainers die, uh, die naar mij aan de gang zijn geweest. Ja, en je zou bijna ook kunnen zeggen dat, dat, dat je bijna dankbaar bent. tussen aanhalingstekens voor het financiële wanbeleid van Feyenoord, uh, in, in in de jaren hiervoor. Want ja het eerste moest terugvallen op de jeugd. Ja, nou ja goed, wat ik, wat ik altijd uh, al, al van tevoren ga... Ja, toen, toen ik hiermee begon, is dat er zal, zal altijd een, een, een, een goede jeugd hebben. Had het vroeger ook. En ja, je, je moet alleen een beetje je vertrouwen hebben in, in de mensen die, die je hebt. Nou, en ook in de spelers die je hebt. Nou, dat wordt nu, uh, dat wordt nu uh, dubbel en dwars terugbedaald. Ja, is het dus niet zo dat dit gewoon een goede lichting is... en dat het dan weer wacht is? Is dit echt beleid in, in, in de komende, komende jaren... ...nog meer van dit soort jongens door? Dat is wel de bedoeling. Ja. We, gaan, we gaan niet stil. Nee, nee. nee je uh, zou kunnen zeggen van, goh, ja, die jongens, we hebben wel mazzel... ...want dit is wel een heel goede lichting. Nou ja, dit is ook een hele goede lichting. En uh, wat wij vinden is dat wij nog steeds nog, nog betere spelers willen afleveren... en. Uh, Waar we zeg maar, nog meer profijt van kunnen hebben. En, ja. en daar uiteindelijk een, een goed resultaat uh, mee, mee kunnen gaan halen. En dat zit er ook nog in het vat? Want jij uh, kent al hele goede jongetjes uh, van de van jaar of 14 of zo. Die, die we misschien uh, laten zien. Ja, die komen er ook aan. Alleen dat moeten we nog even gewild hebben. Ja. Alleen ja, deze lichting die er nu, uh, die er nu speelt. Hè, als je het hebt nou, over Bruno, je hebt het over Anas. Uh, over Achabar. Het, uh, uh, Con ja. ja, Achabar, uh, Congelo. Ja, uh, Bruno, ja, Bruno had ik al genoemd. Tony, Tony Verena, nou dat zijn allemaal jongens die, die, ja, die hebben ook bij de Nederlandse elftal zeg maar, hun, uh, ja, hun uh, een, uh, een steentje bijgedragen om het daar uh, goed te laten lopen. Ze zijn natuurlijk Europees kampioen geworden, wereldkampioen. Nou, dat zijn allemaal leuke dingen. En nou heel erg goed dat ze dat nu bij, bij ons in de Kuip uh, laten zien. Ja, maar vandaag was in ieder geval weer een, een mooie dag voor uh, de mensen van de jeugdopleiding van Feyenoord, waaronder jij. Uh, ja, een mooie dag. Uh, een mooie dag voor iedereen. Oké, okay. Sandy Brad, dankjewel. Oké, okay, goed, dag. Ja, Stendier Bart, uh, Jan Roels, we gaan nog even verder praten over die wedstrijd. De klassieker Feyenoord-Ajax 2-2. Ja, complimenten hè, voor Bart. En dat is toch iemand die, uh, die ze echt heel lang vast moeten leggen in Rotterdam-Zuid. Ja, maar dat is, dat is toch ook weer hartstikke leuk. Als je kijkt naar de jeugdopleiding van Feyenoord, Ajax, uh, Vitesse, uh, Twente. Weet je, uh, maar vooral dus Feyenoord en Ajax... Uh, dat is toch prachtig. Dat is echt de bloei van het, van het Nederlands voetbal zie je daarin terug. En de kracht van het Nederlands voetbal zie je daarin terug. En meer dan ooit tevoren dus. Ja, want want, en dat want komt door. de focus ja, op vooral op Ajax. dat komt allemaal door de, door de financiële crisis in het voetbal. En de, de clubs kunnen gewoon geen dure salarissen meer betalen. Ja. En ze kijken gewoon naar de jeugd. Ik vind het een, een fantastische ontwikkeling. Ieder nadeel heb ze voordeel, ja. zei iemand ooit. Um, men praat in Rotterdam over, over die Boëtjes dus, maar ook toch wel over pellen. Ja. Uh, hoe kijk jij daar nou naar die spelen? Want ja, daar was toch een hele hoop, een enorme berg toen ja, hij natuurlijk. naar Feyenoord kwam. Ja, precies. Uh, gehuurd is van, van Parma, hè, de, de Italiaan. Uh, ik heb hem nog niet veel zien spelen, moet ik zeggen. Maar het is natuurlijk wel een persoonlijkheid. En hij op een of andere manier heeft hij ook alweer Quidetti-trekjes... Um, ja, zo bedoel je? En, nou ja, hij trekt dat shirt weer uit naar het doelpunt. Um, uh, daar reageert het publiek weer op. Dus ik heb wel het gevoel dat het publiek op van, van hem kan gaan houden. Het was natuurlijk wel leuk vanmiddag dat je Quidetti daar had op de, op de tribune die afscheid kwam nemen. Uh, waar je natuurlijk ook groot vraagteken kunt stellen. Nou, Quidetti bij Manchester City, weet je, met die vier spitsen die daar lopen. We hebben het van de week gezien tegen Ajax. Wat doet hij daar in vredesnaam? Maar oké, okay, dat is weer een ander verhaal. Nu speelt daar Pelle... Ik vind het... Uh, natuurlijk is het geen Quidetti. Absoluut niet. Lang niet. En het zal hij ook nooit worden. Het is ook... niet zo'n goalgetter. Nee, maar... Uh, kijk, dat hij kan voetballen... Ik vond het wat Ronald van der Geer net zei... in het verslag... en het mooie, mooie clipje... dat aan het begin van de uitzending werd gemaakt... Hè, dat hij... Uh, ja, dat er dus twijfels waren, die waren er ook. Maar als je ziet hoe hij die, die goal maakt, aannemen op het dijbeen, in één keer doordraaien, Frank de Boer zag er reinig, omdat dan niet, dat het dan niet goed verdedigd uh, wordt. Maar het gaat zo snel en met zoveel overtuiging. Dan ben je gewoon een klassenspits. Hij heeft lengte, hij is ook okay, niet al te bewegelijk. Maar er staat wel een persoonlijkheid. En dat en voelen, voelen die, jongen, die jonge ja. gasties natuurlijk ook. En is dat waarom Koeman me heeft gehaald? Ja, dat denk ik wel. En, en natuurlijk ook prijskaartje. Wat kunnen we betalen? naar huis is dus gehuurd. Dus, dus wat, wat, kunnen, wat, wat is er op de markt? Zo gaat het dan. En hebben ze een beetje risico genomen. Want het is ook, had ook wel een spits kunnen zijn die, die, door, die door de mand valt. Maar het, het is dus een, een jongen die toch ook ervaring met, met zich meebrengt. En, um, uh, nou, en, en die jonge gasties... Als je voorin toch een persoonlijkheid hebt lopen... die redelijk een bal kan vasthouden... die af en toe zijn doelpuntjes meepikt. Uh, Atjebar noemde hij bijvoorbeeld. Nou, die bijvoorbeeld. Die, die, die kan die rol nog niet vervullen voorin. Goede voetballer, als, als extra aanvaller kunnen brengen. Uh, uh, maar die heeft ook niet de, de persoonlijkheid en, en de fysiek. Die Pelle wel heeft... Uh, om in ieder geval wat, wat rust te brengen naar de rest van het elftal. Maar hij kan er wel van gaan profiteren dit seizoen... door ja. om hem heen te gaan spelen, wat vaker minuten te Ja, we moeten hem ook niet te veel overdrijven, he, Pelle. Ik bedoel, het is nu natuurlijk een wereldgoal... en we moeten natuurlijk daar wel enigszins uh, reëel in blijven. Maar uh, het, is wel, het is wel een speler die, die de leegte van van ja. aardig heeft opgevuld. Nee, maar ik bedoel, de spelers omheen kunnen. Een Atchabar kan misschien door minuten ja. te maken. En, ja. en, en, en dat ja. niet, niet een beetje wordt afgeleid. Ja, ik, ja precies. Dat mensen wat meer naar, naar pellen gaan kijken. Ja. Um, dan naar de tegenstander Ajax. Ja, die mist misschien, en Pelle wil ik niet zeggen. Maar die mist misschien toch wel in dit soort duels. Zo'n diepe spits die ja. de bal vasthoudt. Ja. Ja, maar ja... Hoewel Siem de jong kan het ook. Sime de Jong staat daar dus vaak. Um, Babel tegenwoordig vanaf, vanaf de zijkant spelen, dat stond daar vaak. Maar Dus Frank de Boer is wel een beetje aan het zoeken. Het gekke is dat het tegen City dan fantastisch uitpakt met Eriksen. Uh, dan kun je zeggen, ja, dat waren twee statische verdedigers van, van City achterin. De echte Engelse verdediger, compagnie dan de Belg met Lescott, zoals ze daar begonnen. Uh, tegen, tegen Feyenoord is dat, is dat weer anders... Um, het pakt er nu minder goed uit. Toch ook omdat Eriksen als spits altijd een speler is die toch heel graag de bal komt halen. Je mm -hmm. kan zeggen ja, dat doet Messi ook, Barcelona, maar dat is natuurlijk weer een heel ander verhaal. Um, uh, terwijl ja, ja, voorheen had je toch wel een, een spits bij Ajax waar je gewoon mee kon kaatsen. En die echt veel dieper stond. Dus uh, ik denk dat het een, een, voor elke wedstrijd een zoekplaatje zal zijn voor ja. Frank de Boer. Totdat Siegterson neerzet. weer beter is. Ja, totdat uh... Siegterson daar weer zou kunnen spelen. Ja. Uh, maar, en Koeman heeft die, die, die, uh, die vraag dus niet voor een wedstrijd. Terwijl Frank de Boer echt in zijn achterkamertje moet gaan zitten. En wie, hoe ga ik dat nou weer in de avond doen? Zet ik Babel daar neer, zet ik Eriksen daar neer, zet ik Siem de Jong daar neer. Ja, goed. Het uh, feit is wel dat beide ploegen een beetje afhaken in de strijd om de compositie natuurlijk. Door dit gelijkspel. ja. Ja, dat maar is nu... Ajax maakt zich niet zo zorgen erom, hè, want die komen ieder jaar terug. Ja dat, beetje, ja, dat is ook een beetje een gek verhaal natuurlijk. Maar uh, ja, dat kun je wel zeggen. Twente en, en PSV zijn een, zijn een tikkie los op dit moment. Ja. Maar ik vind de verschillen nog niet uh, onoverkomelijk. Maar Ajax heeft niet, de, de, de, ja, dat hadden ze voor seizoen natuurlijk ook niet... de, de, ja, de gelijkmatigheid hè, uh, van gewoon een aantal wedstrijden winnen... hetzelfde uh, niveau halen niveau was natuurlijk vanmiddag uh, toch een stuk minder dan tegen City. Ja. Maar dat had ook met de tegenstander te maken. Daarom. Goed, zometeen gaan we doorpraten over de andere wedstrijden van vandaag. Uh, uh, maar eerst nog heel even door op de klassieker, want je noemde zijn naam net al, Jan, uh, want het stond dus ook in het teken van het afscheid van de man die vorig jaar goed was voor 20 doelpunten voor Feyenoord, John Guidetti. Hij nam in de volle Kuip afscheid van het Legioen, en dat Legioen was de Zweedse Goalgetter natuurlijk niet vergeten. Een reportage van Edwin Cornelissen. Hey. De poorten van de Kuip zijn net geopend... als een aantal supporters hem in de gaten heeft. Die zou hem haast over het hoofd zien. Met zijn zwarte jas en zijn spijkerbroek. Klein van stuk, maar het is hem echt. Ik ben blij dat hij er is. John Guidetti. Dit is natuurlijk een helder in Rotterdam. Het is toch een beetje een mascotte geworden? Ja, dat is het, hè? <laughs> het is wel heel apart natuurlijk. De status van die man, na één seizoen Feyenoord. Ja, inderdaad. Maar hij heeft ons ook veel gebracht. Ja, de koos die hij maakte. Absoluut, ja. We missen hem heel erg. Uh, ja. Zeker in de spits nu. Niet alleen doelpunten. Ook zwerpt hij uh, een dek groot aandeel in het team gehad. Ook, uh, ja, hij ja. heeft een heleboel op de kop gezet hier, wat dat betreft. Ja. ja, dat doet zeker wat. Ook naar de supporters toe. Uh, altijd vriendelijk. Uh, ja, dus gewoon een uh, hele fijne kozen. Puur zijn inzetten en zo. Ja, dat, dat, dat hoort bij Feyenoord, hè? Gewillig poseert hij met de supporters en de kring om hem heen wordt groter en groter. Nou, dat kan ik niet mis. Een fotootje maken voor het nageslacht. Uh. Hij is in de Kuip om afscheid te nemen van het publiek. Want na dat successeizoen in Rotterdam vertrok Guidetti weer naar zijn eigenlijke club, Manchester City. Waar hij niet echt aan spelen toekomt. komt. Hij kampte met een virusinfectie en moet dus hopen op betere tijden. In Rotterdam denken ze liever terug aan die memorabele klassieker vorig seizoen. En dan blijft die bal hangen en dan gaat hij erin via John Guidetti. Weer Guidetti met een goal voor de Rotterdammers. De wedstrijd die door Guidetti werd beheerst. Een speler die op huurbasis is drie keer scoren tegen Ajax. Ja, dat ken je niet meer, dat je niet meer stuk. Guidetti in het schapsoproepied. Guidetti, ja. 4-2. Ajax nou, is, nou, is de wedstrijd Gwidetti. van het jaar, weet je. Die, die wil je altijd winnen. En uh, helemaal vrede jaar drie keer scoren Guidetti. Wat al een, een held was uh, in de Kuip. En uh, ja... Het dak ging eraf. zit er niet op, maar uh, als hij erop zat, uh, zou hij eraf gaan. En terwijl John Guidetti even naar binnen is gegaan naar de kleedkamer om de spelersgroep op te zoeken, loopt daar Gerard Meijer, de oud-voorzorger van Feyenoord? Heeft het vanuit zijn clubhart en zijn clubbinding natuurlijk van binnenuit mee kunnen maken, de opkomst van Guidetti? Mede door hem hebben we dus uh, de tweede plaats behaald. En, uh, ja, het is een geweldige event, ook in de kleedkamer, die ondanks de jonge leven, stimuleerde die, uh, die jonge spelers allemaal. Ja, het was uh, een fantastische keer. En ik... Wij vinden het allemaal heel erg jammer dat hij niet meer is. Geweldige vent. En ik hoop dat hij weer helemaal fit wordt en dat hij dus goede toekomst heeft. Ja, ben, ja. Jullie weten allemaal wat er zo in staat te gebeuren. John Guidetti zal officieel afscheid gaan van de club. De Kuip trilt op zijn grondvesten als John Guidetti het veld op komt lopen. En daar is hij, dames en heren. John Guidetti! Hij heeft inmiddels een fijne hoortjaaltje om de hals en zwaait naar het publiek. En de Terwijl dit wordt toegesproken door de technisch directeur Martin van Geel. We zijn heel blij dat wij als Feyenoord en alle supporters jou, jou nog één keer in het zonnetje kunnen zetten. En bedanken voor een fantastisch volgend jaar. Want ja, meneer van Geel, zo'n grote held als Guidetti moet natuurlijk wel een passend afscheid krijgen. We proberen hem de eer te doen toekomen waar hij recht op heeft. Een en al lovende woorden? Een en al lovende woorden. Het is natuurlijk fantastisch wat die jongen in een jaar tijd gepresteerd heeft bij Feyenoord. Hij kwam op het juiste moment bij Feyenoord. Wij waren de juiste club voor hem. Maar ja, om bij zo'n club gelijk tot een soort icoon uit te ja. groeien. Ja, ja, dat heeft hij in zich. Met 19 jaar heb ik nog nooit zo'n persoonlijkheid gezien. En Hij paste fantastisch bij ons. En Het is leuk dat hij weer terug is hier. En hij En dan begint John Guidetti aan zijn ronde door de kuip. Hij blijft staan bij de harde ker. Daar zijn ze weer. De wilde armgebaren die we nog kennen van de keren dat hij scoorde. En is het uiteindelijk een koud puntje om die bal binnen te schieten voor een te zoals John Guidetti. Guidetti voltooit zijn ronde. legt de vuist op zijn hart. Dit is een club. Maar meneer Van Geel, kan Feyenoord ook zonder Guidetti? Absoluut, dat laten we nu wel zien. Hè? We staan er weer heel behoorlijk voor. We zijn liggen op koers. Kan zeker zonder Guidetti. Spitsen gaan en spitsen komen. Um, nou ja, verschil met Pelle. En Guidetti is natuurlijk wel heel groot. Pelle is meer een, uh, ja, het net zo goed een uh, fotomodel uh, kunnen zijn. Zeg maar. En Guidetti is gewoon echt een, een, een jongen van, van het volk. Zeg maar. Vanmiddag is het Pelle. Kuip vlak voor tijd in extase brengt. Maar zo'n glorieuze dag als vorig seizoen zal het niet worden. Dan is Guidetti toch een ijskonijn in de 16. En wat opvalt als de Kuip langzaam leegloopt... dat is dat spandoek dat blijft hangen. Welcome back, John. Met de contouren van de skyline van Rotterdam. Dat is natuurlijk de ultieme droom voor de Feyenoord-fan. De terugkeer van John Guidetti. Dat is zelfs als met Dirk Kuip, om het toch even te noemen. Dat hopen we ook natuurlijk. Maar liever gisteren dan vandaag. Wie weet komt er nog wel eens van... John Guidetti nam afscheid van de Kuip en de conclusie zelf getrokken. Dat beide ploegen dus, Feyenoord en Ajax, een pas op de plaats moeten maken... als het gaat om de bovenste posities. Dat geldt in mindere mate wellicht ook voor Vitesse. Ploeg verloor vandaag voor het eerst deze competitie. 2-1 werd het tegen AZ voor de Alkmaarders dus. Het moest een keer gaan gebeuren, zou je zeggen. Had vitesse tegen Fred Rutte dat gevoel nou ook? Nee, niet, niet, niet zozeer. Uh, ik sta er meer met, uh, zeker ten aanzien van de eerste helft... zeker een half uur lang, uh, ja, zijn wij... door, de, uh, door onze tegenstander ja, zijn, wij, zijn wij gewoon weggespeeld. En dan mag je voor geluk spreken dat je de eerste helft... dat je met 1-0 uh, of 0-1 uh, de rust in gaat. Want het had hetzelfde geld. Had het gewoon 0-2 en 0-3 kunnen zijn. En ik was wel heel erg verbaasd, uh, zeker na, na de laatste weken... dat wij... Ja, dat er twijfel in het team uh, ontstond. Uh, het ene gedeelte wilde, wilde voorwaarts en het andere gedeelte wilde achterwaarts. Ja, dan krijg je twijfels en dan, dan ziet het er allemaal wel wat belabberd uit, denk ik, de eerste helft. En de twijfel ontstond na tien minuten in de eerste helft. En ja, dat, dat konden we eigenlijk niet meer repareren. En, pas in de rust? Pas in de rust hebben we dat, ge, hebben dat gerepareerd en, en dat pakte, denk ik, wel goed uit. En, ja, dan is zo'n nederlaag zuur, maar uh, je wint of verliest niet uh, de competitie hiermee, hoor. De, het is nog een hele lange weg te gaan. Al Aldus, Rutte, daar was ik. Goed, uh, Jan, uh, jouw Rols, uh, eerste echte test voor Vitesse, deze wedstrijd? Nou, het eerste verlies, ik wil niet zeggen dat het een eerste test is geweest voor, uh, voor, voor Vitesse. Um, uh, het is wel opvallend hoeveel kansen AZ kreeg. Uh, oh, waarschijnlijk, in... dat, het had wel 7-0 kunnen zijn. Ja, hè? daarom. Ja. Dus uh, het verlies is uh, volkomen terecht en het moest een keer gebeuren. Um, maar uh, de, de echte grote test komt voor mij volgende week als ze, als ze in de arena moeten spelen ja. tegen Ajax maar ik, ik, ja, ik, ik vind Vitesse nog steeds een, een, een outsider voor die, voor die koppositie en uh, ik, ik vind gewoon de, de, ja, de ze moet hiermee om kunnen gaan ja. dus, zo naar thuis de uh, maar, ja, maar ik vind altijd dat, dat je bent zo sterk als, als, als je reservebank, nou is die op dit moment bij PSV dan ook altijd niet maar bij Twente is die altijd wel goed bezet Um, bij Vitesse is die gewoon ah, ook niet echt, niet, niet echt fors bezet. Um, ja, en dan kan het een keer gebeuren, het verliezen. Het, het wordt natuurlijk een ander verhaal als we volgende week in, in de arena ook verliezen van Ajax. Dan zakken ze natuurlijk wel een eentje weg. Um, en dan ben ik heel benieuwd hoe het gaat. Want dan is die, die, die schoen eruit en is die, ja. eh, dat sprookje een beetje weg. In hoeverre kunnen ze zich dan weer oprichten. En dat zal ook zeker van iemand als Theo Jansen weer afhangen, Boni. Ga je natuurlijk alweer richting, uh, richting de transferperiode, zo uh, einde dit jaar? Dan gaan die perikelen weer opspelen. Bij hem gaat dat bijna op zeker gebeuren. Hè? Ja, nou ja, precies. En, en dan wordt het voor Vitesse wel een heel ander verhaal. Want Boni is natuurlijk wel heel belangrijk ja. uh, voor, uh, voor Vitesse. 10 doelpunten. Um, dan de twee koplopers. Uh, blijven dus Twente en uh, PSV. Jij ja. was bij de wedstrijd van die laatste ploeg, hè uh, ja. PSV, uit bij pec Zwolle werd 1-2 PSV-kloop door, door het oog van de naald. Ja. Vond van wel. Zeggen, ja. vond van wel, ja. Ze hebben, ze hebben op zich de eerste, nou, eerste 30 minuten goed gespeeld. Gedomineerd. Niet al te veel kansen gecreëerd. Maar waren gewoon de betere ploeg. Pek kwamen niet aan te pas. Uh, daarna kwam, kwam Pek. En het was leuk dat het 0-0 bleef. Weet je? Dan, dan wordt het ook echt een, een wedstrijd. Dat kon je zien in de, in de, in de tweede helft. Dan komt die goal van, van Van der Berg. En dan had ik echt iets van nou. Weet je? Uh, ik ben benieuwd. Maar het was ook wel mooi om te zien hoe, hoe Advocaat dan... Vanaf het, vanaf het begin eigenlijk om elk kleine muizennisje een, een inworp... Maar, ja, meteen zich helemaal opwond om, om die gasten maar gewoon hij op scherp dus te krijgen. al ja, had Heel veel jonge jongens in de ploeg. Als er weer het vijfde middenveld in, in, in drie wedstrijden dat hij dus testte. Omdat hij gewoon een groot probleem heeft. Omdat twee toch wel hele dragende spelers binnen de selectie... Van Bommel en Toyfonen dus geblesseerd ja. zijn. Voor Bommel waarschijnlijk volgende week er weer bij. Maar Toyfonen dus niet dan moet hij gaan zoeken. Wijnaldum ja, die, die heeft, krijgt ook naar mijn gevoel het vertrouwen niet in Eindhoven. Dat zie je dan ook terug in zijn spel. Uh, en dan gaat hij ja, een, een beetje, beetje zoeken naar, naar de alternatieven. Dat is toch zonde, zo'n Wijnaldum. Het lijkt een beetje alsof hij, je hoort het vaker commentatoren ook zeggen... Hè, in de kranten en zo, dat hij een beetje wegzakt daar in Eindhoven. Ja, maar ik heb het gevoel dat hij het vertrouwen de, de bedoeling de, was ja, dat hij daar weer ging opleven. Jawel, maar ik heb, ik heb het gevoel dat hij, dat hij het vertrouwen niet echt krijgt. En uh, het is ook wel weer een gevoelige jongen. Uh, uh, en Arnhem, of, uh, Arnhem uh, Eindhoven is een totaal andere omgeving weer dan, dan Feyenoord, ja. dan Rotterdam. Dus, uh, en hij zal gewoon weer wat wedstrijden achter elkaar moeten spelen. Die kans krijgt hij misschien nu, nu Toyfone dus ja. uh, geblesseerd is. Dus het kan weer komen met uh, met uh, Maar vanmiddag vond ik hem nog niet. Uh, ja, nog niet echt de vorm hebben die we ooit van hem hebben gekend bij Feyenoord. Ja, PEC staat 15, de 8 punten. Ja, toch wel vijf meer dan VVV Venlo. Maar, maar, maar wat voor ploeg is dat? Kunnen die overleven in de Eredivisie, denk ik? Ja, ik denk het wel. Als, het, ja? als, het, als ze gewoon hard blijven werken. Uh, het, is wel, het is hier en daar wel magertjes hoor. Ik vind dat ze een goede keeper hebben. Um, uh, aanvallend, uh, zoals ik het. En ik heb ze meer gezien. Aanvallend met Benson, ja, die kan zich niet echt onderscheiden. Uh, Moktar uh, vond ik ook niet echt top vanmiddag. Uh, Pluim ben ik altijd een beetje een fan van. Uh, een balletje aan de voet, uh, technisch goed, maar niet al te snel. Dus ik zou eigenlijk zeggen dat het, het probleem een beetje, een beetje voorin zit bij PEC. Het, het middenveld is degelijk, de verdediging is degelijk. Ze kunnen veel tegenhouden. Um, ik denk wel dat ze, dat ze het gaan redden. Uh, als je kijkt naar de andere ploegen hè, die dus daar in, in de buurt staan. Uh, bij ja, en Willem II. Ze scoren ook. alleen veel te weinig. Ze hebben samen met Willem II de minste doelpunten gemaakt. Zeven maar. Ja. In tien wedstrijden, dat is ja. een beetje te weinig. Nou, nee? ze maken ook doelpunten in hun eigen doel dus, van, van de Berg <laughs> is vandaag vandaag gebeurt, uh, ja. tegen. tegen Ongelukkel voor rol voor hem. Ja. Ja. Maar uiteindelijk, kijk, dat is toch ook alweer het verhaal. Dan wordt er een extra spits ingebracht. En uh, soms denk ik wel eens... Uh, als je dus tegen de, de kleinere broeder speelt in de, in de competitie... waarom begin je gewoon niet een keer met vier aanvallers in plaats van drie. Ja. Bluffen, kijken hoe het uitpakt. Maar het is natuurlijk vloek in de kerk. Uh, dit pakt ook goed uit met fantastisch... Tegen de kerk van uh, advocaat, hè? Ja. Maar uh, nou, Dick heeft het goed gedaan. Op het juiste moment gewoon een extra spits ingebracht. En toen was het, uh, was het ook gebeurd door een paar, paar individuele fouten bij, bij Pek Zwolle. Jammer, want ik had echt de naar een gelijkspel verdiend. En het was ook misschien wel een terecht uitslag geweest. Ja. Dan nog eventjes Twente. Eh, matige wedstrijd tegen RKC. Het werd weer 0-0. Ik heb het niet opgezocht, maar van mijn gevoel is het tot de zesde 0-0 of zo voor Twente. Nou, sorry. Ja. Toch, to ze hebben weer, weer met 1-0 gewonnen. Ja, 1-0. Ja, niet ja, ja. 0-0, maar 1-0. Oh, zei ik 0 0 0-0. Ja, ja, daar had ik even pardon, aan pardon. te kijken. Denk. Het weer 1-0. Maar... Ja, maar ja, ja, maar ja een drie punten. Ja. Drie punten, Jeroen. En uh, uh, zo is het vaker gegaan uh, dit seizoen. Um, het, het, het is, uh, het is ja, degelijk. Uh, de, de grote vorm bij Tadis is eventjes weg. Um, uh, het, is, het is een beetje, beetje, beetje zoeken. Castanjos floreert nog steeds niet echt. Um, Misschien zo'n jongen uit Rotterdam-Zuid die het elders nog niet helemaal. Uh, ja, ver hè? natuurlijk ook. Weet je, als die terug is, dan ja. geeft dat weer heel veel dynamiek op het middenveld. Uh, maar ja, ze winnen. Ja. En dat, daar gaat het uiteindelijk dus om. PSV en Twente winnen. Met ja, minimaal uh, verschil, met, met niet zo'n best voetbal en lopen en, en toch uit hè? Precies, dat is ook de conclusie dit weekend, dat ze dus uit zijn gelopen. Dus dankbaar met het gelijke spel van, van Feyenoord-Eijs, de klassieker van vanmiddag. Ja, Roos, dankjewel voor je analyse vandaag. Generous chain reaction. Wij hadden Feyenoord-Ajax in Engeland. Was ook een topper. Chelsea tegen Manchester United. Proef van Alex Ferguson. Heeft de strijd om de koppositie weer spannend gemaakt. Want door uh, onder andere twee doelpunten van Robert van Persie... won Manchester met 3-2 van Chelsea. Correspondent Arjan van der Horst. Arjan, twee keer van Persie. Maar uh, één doelpunt krijgt hij maar op zijn naam, hè? Ja, die eerste, die, die telde niet. Uh, het was wel een gevolg van een mooie actie van Van Persie. Uh, al in de zesde minuut, geloof ik, werd hij prachtig vrijgespeeld. Schiet heel hard in, raakt de paal. Ja, een karambol zo via Luis uh, doelbunnen. Uh, het was pure pech voor Luis. Hij kon er weinig uh, aan doen. En telt dan ook officieel als een eigen doelpunt. Een paar minuten later, ja, toen mocht Van Persie hem wel officieel bijtellen. Opnieuw simpel vrijgespeeld. Chelsea, de verdediging, stond echt te slapen. Van Persie tikte binnen en zo tikt uh, de teller voor van Persie vrolijk door. Negen doelpunten al gescoord dit seizoen. Uh, en, en was United ook echt de sterke proef vandaag? Nee, uh, oh, de beginfase oh. zeker wel. En Daarna kwam Chelsea langzamer in de wedstrijd. Een hele belangrijke rol uh, voor Mata, die Chelsea echt op sleeptouw nam. Vlak voor rust maakte hij de 1-2. Net na rust volgde meteen de gelijkmaker. Ja, in die fase leek het echt of Chelsea... Uh, zou winnen. Maar ja, toen kreeg Chelsea binnen zes minuten twee rode kaarten. Een directe rode kaart voor Ivan Izovic, een terechte rode kaart. En toen kreeg Torres uh, zijn tweede gele kaart voor een Swalbe. Het was niet terecht, want het was duidelijk een overtreding begaan op Torres. Maar uh, die twee rode kaarten, dat was wel de omkeer in deze wedstrijd. Chelsea met negen man verder, maar United die kon weer het initiatief nemen. En uh, ja, in de slotfase scoorde Hernandez... Uh, ...buitenspeldoelpunt, zo leek het wel... ...maar de scheidsrechter keurde hem goed... ...en zo won uiteindelijk Manchester United. Ja, en, en, en dus kruipt United weer richting koppositie. Hoe spannend is het nu bovenin? Ja, het is nu heel krap. Uh, Chelsea uh, leek flink weg te lopen... Uh, ...zo aan het begin van het seizoen. Ze hebben ook echt een fantastische start uh, gehad. Uh, de eerste acht competitiewedstrijden... ...zeven gewonnen, één gelijkspel. En vandaag was hun eerste verlies. Ze staan nog wel aan kop... Maar zowel Man United als Manchester City is er nu op één puntje genadigd. Dus daar is het uh, heel erg spannend geworden. Ja, um, van Persie speelde een cruciale rol dus daar in die, in die topper. Luis Suarez, kennen we ook nog, van Ajax natuurlijk. Ja. Die uh, deed van zijn spreken in de Merseyside derby. Belangrijke wedstrijd in Engeland, hè? Ja, absoluut. Het is uh, van alle derbies denk ik wel de spannendste. En uh, wat Suarez deed was bijna een kopie van wat uh, Van Persie... Uh, had gedaan uh, eerder uh, die dag. Uh, eerst een schot van Suarez. Raakte Leighton Baines uh, van Everton. Belandde zo in het doel. Ook dus een eigen doelpunt. Het tweede doelpunt was wel een echte van Suarez. En in de slotfase uh, was er nog een doelpunt van hem. Maar dat werd echt afgekeurd vanwege buitenspel. Uit de herhaling bleek dat het geen uh, buitenspel was. Ja, en daar baalt uh, Liverpool natuurlijk van. Want Everton was na die twee eh, vroege uh, twee doelpunten van Liverpool heel knap langs gekomen. En zo bleef het uiteindelijk, 2-2 gelijkspel... waar Liverpool ja, waarschijnlijk toch wel verdiend uh, had moeten winnen. Ja, um, hoe kijken ze nu aan bij jou in Engeland tegen Suarez? Want eh, altijd omstreden, duiklaar, uh, is dat inmiddels een beetje verdwenen? Nee, helemaal niet. Buiten Liverpool is hij absoluut niet geliefd. Dat is nog zacht uitgedrukt. Het is een voetballer met, met nare trekjes. wat het racisme-incident rond hem vorig jaar. Je noemde het al, hij krijgt vaak het verwijt dat hij wel heel makkelijk naar de grond gaat. Hij is de koning van de Swalbe. David Moyes, de coach van Everton, die waarschuwde daar nog gisteren voor. Die opmerking ja, die had Suarez ook gehoord... En wat deed Soares na nou, dat eerste doelpunt? Hij vierde het door naar de reservebank van Everton te rennen. Liet zich heel theatraal vallen vlak voor Moyes. Ja, en dat soort Oeh, acties, daar ja. maakt hij ja, niet echt vrienden mee in Engeland. Ongelooflijk, uh, niet handig. Uh, dan nog even naar een andere Nederlander in het nieuws bij jou in Engeland. Oud vo voetballer Andy van der Meijden. Ja, die heeft een boek geschreven over zijn carrière. En uh, de schandaalkrant The Sun... Die kwam vandaag met een voorpublicatie. Ja, en daarin beschrijft hij uh, hoe hij uh, ja, hier kapot is gegaan aan de drank en de drugs. Dat begon allemaal met zijn overgang van Italië naar Everton... waar hij uh, begon te spelen. Zijn salaris verdubbelde. Ja, en uit het boek is, wordt heel duidelijk dat hij gewoon niet kon omgaan met die welvaart. Hij ging naar de hoeren, zijn huwelijk raakte op de klippen... lag voortdurend overhoop met zijn coach... en hij kwam in een soort spiraal van drank, cocaïne en slaappillen terecht. Allerlei verslavingen waar hij dus tegen vocht. Uh, hij is nu terug in Nederland en hier probeert hij weer zijn leven op het rechte spoor te zetten. Oké, okay. Arjan van der Horst, dankjewel. We gaan vast meer horen over die biografie van Andy van der Meijden. In november komt die uit, uh, als ik het goed heb. Dan gaan we nu bellen met uh, Noorwegen, want we hebben er een jarig aan de lijn. Voormalig schaatskampioen Kees Verkerk. Meneer Verkerk, goedenavond. Goedenavond. U bent 70 jaar geworden. Nou, van harte gefeliciteerd. Ja, heb ik de helft erop zitten, denk ik. Wat zegt u? Ik heb de helft erop zitten. <laughs> ja. Oh, dat denk ik misschien nog niet eens. Bent u dan aan het vieren? Ja, we zijn nu klaar. Oh. Alle gasten en, en uh, vrienden en familie... Uh, heb ik nog hier, dat zijn nog 35 man, maar er zijn er 70 geweest. Zo. De rest is alweer naar huis vandaag met vliegtuig om uh, morgen te werken. Want zoals het vroeger, hè, die, die sportmensen wat, die ik ken, die moesten vroeger werken, We kregen nooit geen, uh, <laughs> uh, kregen nooit geen, uh, geen premies en geen poppen. Nee, maar, ze hebben hard gewerkt, want ze konden allemaal nu naar u toe vliegen dus. Ja, maar, maar het was hartstikke mooi. Uh, we, we kennen u natuurlijk als grootschaatser uit de tijd met Ars Schenk. veel prijzen gewonnen. En in 66 in Zweden en 67 in Noorwegen ook nog wereldkampioen all-round. Luistert u even mee. Mooi, mooi geluid. En nu zijn we dan wel een zeer belangrijke fase van deze wereldkampioenschappen genaderd. Aan de start in de tweede rit nu Kees Verkerk tegen wereldrecordhouder Fred Anton Meijer. Maar daar hebben we de start van de 10 kilometer buitenbaan Kees Verkerk. De geweldige Verkerk heeft Meijer bijna ingelopen, dat is ongelooflijk. Even een ronde van 38, zo in deze laatste fase van die ongetwijfeld bijzonder zware en moeilijke 10 kilometer. De Puttershoek komt daar, daar naar voren, kijk ze rennen en vallen. Eindsprint sprint van Kees Verkerk en de laatste ronde voor Fred Anton Meijer en een tijd. Die toch zeer ruim beneden die van Jonny Nielson gekomen is. Een ongelooflijke prestatie van die kleine jongen. En kijk hier als een kat door die bocht gaat. Geweldig. Hier mooi dat linkerhandje. En, en schitterende balans van deze rijder. Een schitterende balans. En de snelste tijd tot nu toe. Kees, door 37 seconden voor deze ronde. 4 seconden voorsprong op Maier. 6 seconden nog steeds op Art Schenk. En de kleine jongen uit Puttershoek doet het blijkbaar weer. 10 seconden winst op Art Schenk Eerste plaats in het algemeen klassement na twee afstanden al voor Kees Verkerk. Wel voor de laatste ronde van de 25. En Kees is weer iets verder weggekropen van Fred Amtelmaier en zal deze rit zelf winnen. 38 seconden. Een werkelijk groot kampioen. Als beste bewijs daarvan het wereldrecord klassement over vier afstanden in één wedstrijd gereden. Daar Nederlander nummer twee, Arsgenk, die zich een enorm verzet heeft, die de 1500 meter heeft gewonnen, die van de klassementsrijders de beste sprinter was, maar die het tenslotte op de 10 kilometer niet heeft kunnen gooien. Gefeliciteerd. En dan de Noor, die hier op eigen eis toch een triomp weghaalde, een derde plaats voor Fred Anton Meijer. Ja, de, de, de zwart-wit beelden kan je er gewoon bij denken. Ja. Uh, maar u, meneer Verkerk, u weet het allemaal nog goed was in kleur, hè? Ja, zeker. Dat staat u ja. nog in het geheugen gegrift. Ja, ja, ja, ja. Maar is niet meer... leuk te, te horen van de rondjes van 39 seconden. <laughs> ja. En nu rijden ze 28 seconden. Ik wilde er niet over beginnen, meneer Verkerk. Ja. Maar u doet zo. het. Wat mij nou opviel uh, in, in het verslag, er wordt er tot twee keer toe gesproken over die kleine jongen. Die kleine jongen uit Puttershoek. Ja. Dat is ook wat. Nou, ik had net Arthur op bezoek en Fred Meijer. Hij is hij nou naast gestaan. Die... Ik ben 1,72 nog ja. steeds en die zijn over de 1,90. Ja, dan, dan lijkt u een kleine jongen. Ja, hè? ook, ook uh, Perry Vermoe en Matthew Zevens uit Rusland. Dat waren ook hele grote mannen. Ik, dus ik heb, uh, maar dat heeft er niet mee te maken in schaatsen, geloof ik. Nee, maar heeft het u ook geen voordeel opgeleverd? Want u, u schaats natuurlijk nog lekker buiten. En, en, en, en daar waren natuurlijk uh, allerlei weersomstandigheden die uw parten konden spelen. Ja, dat, vroeger was er veel wind en was het ook... Uh, uh, in Laat bijvoorbeeld, ja. in Finland in 1967, was 25 graden onder nul. Ja, en dan heb je niet zoveel te klagen natuurlijk, want dan moet je alleen maar hard rijden om weer binnen te komen. Ja. En ze zeggen tegen mij, ik dacht dat jij tegen de kou kon. Je bent schaatsrijder. Ik zei nee, ik, probeer, ik probeerde altijd zo snel mogelijk in de kleedkamer te komen. Daarom ging het zo, ging het zo hard. Ja, nou, dat is aardig gelukt hè. Ja, ja. En, uh, maar goed, maar 1967, dat is toch wel het jaar hè. Nederlands-Europese ja, ja. wereldkampioen. Ja, ja, klopt. Allround. Ja. Is dat voor u ook nog, nog steeds? Dat allrounden, is dat nog steeds het pure schaatsen zoals wij dat in Nederland waar wij zo van houden? Ja, wat, wat tegenwoordig op televisie gebeurt, ze hebben geen tijd meer in de mensen. Hè. Ze drukken op een andere knop als de, als de, als de um, ijsbezine ja. komt. En als er dan commentaren komen van, van degene die er een beetje verstand van hebben... dan, uh, dan zeggen ze, ga even naar nou wat anders kijken. Daarom is het niet leuk meer. Want ik kijk ook op de, op de wereldkampioenschappen. Ik zit meestal zondags in het restaurant te spelen. En dan kijk ik op de wereldkampioenschappen, kijk ik zondags een paar paren van de 1500 meter en ik, ik pak het, laatste of tweede, het tweede laatste paar van de 10 kilometer ja. en dan denk je dat je het weet. Maar je weet er niks van. want er zijn heel, heel veel dingen voorheen gebeurd. Ja, maar dat doet, u, dat doet u dus ook? Ja, dat doe ik omdat ik, ik moet werken. Ja, u werkt. Er zijn he. mensen die hebben heel de zaterdag zondag hebben ze vrij. die gaan achter de televisie zitten, die hebben heel de nacht voetballen of heel de nacht schaatsen of handballen. Maar ik moet er nog een beetje bij werken. Ik ben 70 en ik moet nog een paar, ik denk twee, drie jaar nog doorgaan. Want u heeft een hotel, hè, daar in, ja, in hotel, Noorwegen? Ja, camping, uh, ja, alles noem maar op. <laughs> nou, ja. uh, uh, uh, maar volgt u het schaatsen dus nog wel een beetje? Uh, iets, maar niet alles. Maar, maar ik, heb, ik heb nu een kennis ontmoet die komt uit het FG van vlak hier vandaan. Die hebben mij in acht jaar uitgenodigd als eerdegasten met de bus mee te gaan naar de WK of EK in Hammer. Hij zegt: Hij ah, is mooi wat jij ja, meegaat, man. Dat is zo mooi als die oude schaatsers verhalen vertellen. Ja. Uh, dus ik heb half jaar gezegd. En ik hoop ook dat wat kennis van mij uit het bezoek komen. Ja. Dat ik daar met hun op de tribune gaat zitten. Kijk, voor mij gaat het helemaal goed komen. En dan komen we u vast weer tegen ook bij ons bij de NOS. Ja, prima. Hartstikke goed. Maak er ja. nog een, een, een mooie dag van, meneer Verkerk. Bedankt dat u even naar de telefoon wilde komen. Graag gedaan. En nog nogmaals... succes en uh, groet aan allemaal. Dat ga ik doen. En nogmaals van harte gefeliciteerd met uw 70ste verjaardag. Dank u. Prachtige leeftijd. Doeg. Dag meneer Kees Verkerk. Was dat leuk om die even te spreken? Dan nu door in één ruk, in één moeite naar het tennis. Want Serena Williams heeft het tennisjaar 2012 in stijl. Afgesloten voor de derde keer in haar loopbaan, won ze het afsluitende WTA-kampioenschap. In eerste boel was ze te sterk voor Victoria Azarenka, en daarna kon ze het publiek bedanken. Ja, en Chip. Marcella Mesker, goedenavond. Goedenavond. Ja, ze heeft nog net niet alle toeschouwers genoemd, hè? Nee, het waren er veel. 16.000. Enorm enthousiast in Istanbul. Ja. Leuk. Zeg, um, uh, die Williams, die, die exaleert dan toch, hè? Die, die, die heeft het jaar, uh, nou ja, ik zei het al, echt in stijl afgesloten deel van dit uh, seizoen heeft ze uh, ja, gewoon het beste tennis van iedereen laten zien. Uh, fantastisch. Het begon natuurlijk allemaal ja, met die hele emotionele zegen op Wimbledon. Een mm -hmm. paar partijen had ze het heel moeilijk. Kwam terug van achterstand. Won het toernooi. Maar daarna was er geen ge ge ge stoppen meer aan. Uh, Olympisch goud. U.S. Open en nu de WTA Championships. Dus wat dat betreft uh, de, de beste speler eigenlijk uh, van dit jaar... met twee Grand Slam overwinningen en Olympisch goud. Veel ja, beter maar, kan niet. Want als ze zich echt ervoor inspant, als ze echt ervoor werkt... dan, dan, dan is ze eigenlijk uh, de beste... Ja, dat is natuurlijk al jaren... het, het plaatje van ja. uh, Serena Williams... jarenlang uh, heel weinig gespeeld. Want ja, er waren andere interesses. Er waren veel blessures. En de afgelopen twee jaar ook... ernstige ziekten, longembolie. Echt, echt nare dingen... En ineens heeft ze toch dit jaar op de een of andere manier de motivatie gevonden, ja weer de geest gekregen, de wil om weer terug te komen. En ik heb het idee dat ze eigenlijk de tweede helft van dit jaar er ook alles voor heeft gegeven, uh, heel hard heeft gewerkt en ja, het, het resultaat is zichtbaar. Hm. En ze heeft dus sinds Wimmelden een coach, een vaste coach. Is dat te merken? Ja, misschien is dat wel uh, de sleutel van al die jaren Serena Williams. Want uh, ja, ze is 31 jaar. Uh, ik bedoel, ze is niet een jong talent. Ze, ze kwam voor het eerst op de scene 1998. Dus ja, 15 jaar op de tour. 15 jaar ja, domineert ze of ze nou één staat op de ranglijst... of dat ze helemaal terugvalt wegens blessures. Maar dit jaar voor het eerst in de Williams-clan... en dan hebben we het natuurlijk over vader Williams... en we hebben het over moeder Williams... en uh, de sparringpartner en de visio en nou het hele clubje mensen wat al jaren om haar heen is... maar altijd officieel papa- en mama-coach. Mm -hmm. En dit jaar is het Patrick Muratoglu. Nou, die Patrick is een Fransman. Daar, ja, met een soort van toeval kwam ze mee in aanraking... toen ze op Roland Garros de, de eerste ronde verloor. Dat was een drama voor haar. Ja, toen moest ze toch nog even blijven... want daarna moest ze naar Engeland, naar het gras. Toen is ze een weekje op die tennisacademie van Patrick Mouratoglou gaan uh, trainen. Dat is zo goed bevallen dat ze zei... nou, wil je me in Wimbledon helpen? Um, ik heb daar nog langs baan 15 gezeten. Ik heb ze samen zien trainen. Ik denk, hé... Hey, dat is bijzonder, want er staat nooit iemand op de baan, behalve een ballenraper, een visio, een trainingspartner, of de vader of de moeder. Ja. Nooit een outsider. En hij is erbij sinds Wimbledon en heeft haar zijde niet meer verlaten bij de grote toernooien. En ze heeft de grote wedstrijden niet meer verloren. Nee. Dus ik denk dat daar wel een klik zit tussen die twee, dat maar, daar wel een link is. Maar toch geen nummer 1 van de wereld? Nee, dat is natuurlijk een beetje gek als je twee Grand Slam titels wint. Plus Olympisch Goud, waar je ook rankingpunten voor krijgt. Plus het eindejaarstoernooi, de WTA-championships. En dan ben je niet uh, nummer één van de wereld. Ja, dat heeft natuurlijk met het hele ja, rankingsysteem van de WTA te maken. Dat is gebaseerd op 52 weken. Uh, nou ja, ik heb er zitten kijken. Williams wint dan zeven toernooien. Nou ja, de nummer één... Victoria Azarenka, mm -hmm. Winter 6. Ja. Maar die speelde wel op jaarbasis wat constanter. Um, dus wat dat betreft um, heeft hij in het begin van het jaar veel meer punten gehaald dan Williams. Dus ja, dat speelt de Amerikaans een beetje parten. Maar ik denk als we nu naar volgend jaar gaan, dat Williams als op deze voet doorgaat. Ja, dat ze toch weer een hele geduchte kandidaat is voor die nummer 1 positie. We gaan het in de gaten houden. En jij zeker, Marcella Mesker, dankjewel. Bijna het einde van deze lang, langslijn de kan ons zeggen dat Shinky Knecht eh, bij de WBWC de short track in Montreal een Olympische nominatie heeft behaald op de 500 meter. We eindigen met sport, het sportweekend op muziek. Het sportweekend van langslijn. Die krijgt een duw in de rug, daar moet je voor fluiten, Schrijf, dat doet hij ook. En daar krijgen we nog een vrije trap, in de as van het veld. Ik denk een meter of 25 van het doel. Het is natuurlijk Leurling die daar ijskoud blijft in het strafschopgebied van VVV. Naar die enorme blunder. west randstrafschopgebied, west Voek legt terug. Oh, Lexie was mis. en Boetje is ja, goal. Dit is een jongensboek, dit is een jongensboek. Laatste vrije trap in de wedstrijd. is de vrije trap gaat er langs. En daar is Boy Waterman. Die hem uit de hoek haalt. Ja, Jean-Paul Wie zegt nu? Jean-Paul Poetius. Holla. En die scoort. Wat een fantastisch doelpunt van Gouden is dit. Ze bellen, bellen, Oh, met een goal. Grand. Verder. Het is genieten, je hoeft niet altijd. En dan komt de 6-3 nog aan. Eee, ja, 6-3. En raad is weer maakt. Erikse, Eriksen, Erikse, Erikse met de schot. En de goal. De goal voor Ajax. Na 11 minuten. Waar met een de faal neergelegd. Neergelegd. Waar met Dero's? Waarom met hij gaat erin, uiteindelijk over de doellijn. De man die u hoort schreven staat achter ons, ergens in een box. Werkelijk de long aan zijn lijn geschreven. De vrijheid nu opeens, aan de rechterkant in de aanval. BRKC, de voorzet komt van Jozefzoon, maar is uitermate zwak. Maar Feyenoord gaat door met Daryl Janma aan. aan. de rechterkant, Ruben Schaken gevonden. Schaken met een voorzet, daar komt bellen! Oh, Vermeer!